Aanhangers van Gaddafi zijn de stad Sirte ontvlucht. Een konvooi van twintig militaire voertuigen met hele gezinnen erop is op weg naar de hoofdstad Tripoli. Vanavond werd Sirte voor het eerst gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. En ook in Tripoli zijn opnieuw doelen van Gaddafi bestookt. In Jemen zijn de onderhandelingen over het vertrek van president Saleh vastgelopen. Saleh zegt dat hij de macht op een vreedzame manier wil overdragen. Maar de oppositie eist zijn onmiddellijke aftreden. Intussen lijkt Jemen uiteen te vallen. Een noordelijke provincie is in handen van Shiïtische rebellen en een deel van het zuiden is in handen van al qaeda leden De CDU van bondskanselier Merkel heeft zoals verwacht erg slecht gepresteerd bij de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg. De partij verdwijnt er na 58 jaar waarschijnlijk uit de regering. De CDU kreeg volgens een prognose 39% van de stemmen, de groene 24% en de sociaal-democratische SPD 23%. De groene en de SPD willen in Baden-Württemberg een roodgroene coalitie vormen. Ook de voicemailsystemen van Telfort en Tele2 zijn door onbevoegde af te luisteren. Hackers kunnen via internet het telefoonnummer van hun slachtoffers aannemen en zo toegang krijgen tot hun voicemailbox. Tele 2 denkt dat het probleem inmiddels is verholpen. Bij Telvoort wordt nog aan een oplossing gewerkt. Het weer vannacht helder, minima onder het vriespunt. Morgen en overmorgen opnieuw zonnige lentedagen met temperaturen tot 13 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Is er ook zoiets voor kinderen? Of is het dit is meer op tieners gericht? Middelbare dit school. is op tieners gericht. Uh, dit project loopt nog tot uh, komende zomer. Mm -hmm. Dan stopt het. Want dan heeft het vier jaar gedraaid. En dan is alles eigenlijk versleten, afgeschreven. Mm -hmm. Voordat we hiermee begonnen hadden we een programma. Dat heette de Arc Venture. Dat was ook een trailer die dan aan twee kanten uitschoof. En daar konden een ook een uh, project volgen. Maar die is gestopt en... Uh,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 Peruaanse zangers, een man en een vrouw... ...die hebben daar wat liederen gezongen. Ja. Er was een heel klein jongetje...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 ...is dat een van de zoveel diploma's... ...maar er waren ook een hele aantal mensen bij... ...dat hoorde ik van een collega van het Peruaanse Bijbelgenootschap... ...die nog nooit eerder een diploma hadden gekregen. Mm -hmm. En dit is het allereerste diploma in hun leven. Ze hebben nooit ja. uitgebreid op school gezeten... ...nooit afgemaakt, geen andere opleiding gehad. Dit is een diploma wat ze mee naar huis krijgen... ...wat ze op de muur hangen... ...en wat een stuk eigenwaarde stimuleert...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 Waar ik verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Hm. Uh, de hoogtijdagen waren 200 studenten die intern in het oude Jezuïtenklooster woonden. In Heverlee, was dat. In Heverlee, he? ja. ja. En uh, die kwamen uit uh, veel verschillende landen. Ik werd lesgegeven in het Nederlands hm. en in het Frans. In de Franse afdeling waren ook heel veel mensen uit Franstalig Afrika. Ja.